Uur. Freddy Van met het NOS Journaal. Gooi en vechtstreek vinden dat er snel een einde moet komen aan het voortdurend verplaatsen van vluchtelingen. Dat meldt RTV Noord-Holland. Veel vluchtelingen moeten niet na drie dagen weer naar een volgende opvanglocatie. Zo reizen ze van sporthal naar Sporthal. Dat vluchtelingen locaties snel weer moeten verlaten is omdat veel opvang op crisisopvanglocaties is en op zulke plaatsen mogen mensen maar 72 uur blijven. De regio Gooi en Vechtstreek wil nu op zoek naar locaties waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. Het kabinet wil de salarissen van tijdelijke topbestuurders in de publieke sector beperken. Het is nu nog zo dat beperkende voorschriften alleen gelden voor topbestuurders die langer dan een half jaar zijn aangesteld. Het kabinet wil wel blijven toestaan dat tijdelijke topfunctionarissen het eerste jaar meer verdienen dan de balken en de norm van 178.000 euro per jaar. Het kabinet vindt dat redelijk omdat acute en korte opdrachten een intensievere inzet vragen van bestuurders. Nederlanders eten steeds minder vlees. Het blijkt uit een onderzoek in opdracht van de stichting Wakker Dier. In 2014 at de Nederlander gemiddeld een kilo minder dan het jaar daarvoor, namelijk bijna 76,5 kilo. De trend is al enkele jaren aan de gang. Sinds 2010 daalt de vleesconsumptie jaarlijks met ongeveer een kilo. Vooral rundvlees en varkensvlees worden minder gegeten. De consumptie van kip is gelijk gebleven. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een levensgevaarlijke ecstasypil die door het hele land is verspreid. Achterop staat een vals logo van het Amsterdam Dance Event. De pil bevat twee keer zoveel van de stof MDMA als er normaal in zit. Er zijn voor zover bekend nog geen slachtoffers gevallen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het noorden kan wat mist voorkomen. Morgen is het eerst nog zonnig. Maar later zet vanuit het zuidwesten bewolking op. En het blijft wel droog. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. Zie het. je hoort het goed, welkom. Jouw pleidige avond, hij is weer begonnen. Zie je het in de house? Ja, je hebt ons gemist, hè? Heel goed, dat, dat hoort ook. Mijn naam DJ JK, fris, fruitig en wil. Samen vanavond met de one and only DJ Dion Sidney. Twee uur lang keiharde herrie. Of zo, gewoon, gewoon, gewoon een lekkere dance op je radio. Het is maar wat je wil. Natuurlijk heel veel hete nieuwtjes. En ja, wat dan ook nog meer? Nou, de mailbox, hij ontplofte de afgelopen weken. Tja, je hebt ze mij even moeten missen. Maar wat hebben we daarvoor teruggekregen? Een hele mooie dochter. En dan nu weer zie het knallen op de radio. Ja, heerlijk is dat. En dat deden we met de openingplaat van Felix John Eagle Eye. En dit is nog zo'n lekker nieuw nummertje: Luxury. Futuring Niles Mason. In de Ipetto remix. Hij komt binnenkort uit op Mixed Mess Deep. En de artiest Tank Cheetah. Dit is hier tot aan 11 uur op jouw 169. Come on! Oh.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 Van Firestone, catch me natuurlijk Hierbij zie het op jouw ZFM Zandvoort En ja, zie het Oh, wat hebben we dat gemist Een paar weken lang Maar niet getreurd We gaan gewoon weer fris vrijdag door En onze enige echte DJ Dion Sydney, Hij zegt, ik heb zoveel nieuwe platen Zullen we twee uur lang doorgaan Nou ja, we gaan het weemaken straks Want dan plakken we er gewoon een uurtje aan vast wat we zeker gaan doen is bellen met de one and only DJ Raymundo... resident van de Escape Amsterdam. Want ja, er staat weer een hoop te gebeuren... met Amsterdam Dance Event voor de deuren. Want ja, nog maar twee weekjes. En dan is het er gewoon. Amsterdam Dance Event. Staat Amsterdam weer helemaal op zijn grondvesten... te trillen van alle internationale artiesten. En natuurlijk ook nationale artiesten natuurlijk. En ja, één artiest... ...die zeker niet mag ontbreken, is onze enige echte Martin Garrix. Want ja, de laatste kaarten gaan in de verkoop. Afgelopen augustus kondigde Martin Garrix zijn eigen avond aan... ...in de Heineken Music Hall op donderdag 15 oktober... ...tijdens het welbekende Amsterdam Dance Event. De volledige line-up is inmiddels bekend. Garrix wordt ondersteund door Jay Hardway... ...Chocolate Puma, Julian Jordan en Justin Milo... De show is bijna uitverkocht. En ja, de laatste kaarten ze zijn verkrijgbaar via... www.martincarracks.com en www.ea-events.com Ja, de monsterhit Animals van Martin Garrix... heeft inmiddels een duizelingwekkende 700 miljoen plays bereikt... op Spotify en YouTube. En is een van de grootste hits aller tijden. Door zijn nummer 4 notering in de DJ Mac Top 100... en notering in zowel de Billboard 21... Under 21 en Forbes' 30-lijsten 30 is hij in korte tijd uitgegroeid... tot een van de meest gewilde DJ's in de dance scene. Zijn koopproductie met Avicii Waiting for Love... heeft in minder dan twee maanden tijd al 45 miljoen plays bereikt. Mede door de veelbesproken 360 graden video. Ja, zoals ik al zei, de tickets zijn nog beperkt verkrijgbaar. Voor donderdag 15 oktober 2015... Van 10 uur, s'avonds tot 5 uur in de ochtend in de Heineken Music Hall. Ja, dat weet je natuurlijk wel. Hij ligt daar vlak naast de arena. Heel gaaf allemaal. Ik zou zeggen, haal je kaarten voordat je te laat bent. Wij gaan in ieder geval nog eventjes een lekker nummer draaien. Eventjes uh, op de grondfest uh, doen uh, trillen. Dat gaan we doen uh, met de plaat Donkey. Ja, hij is lekker. Hij staat op Gregor uh, Zalto presents uh, Cool Kids. Het is van Reed Stefan. En ik vind hem lekker. Zet hem om wat harder. Ja, ja. Daar aan die andere kant. Dat kan nog wat harder. Een beetje springen. Ja, helemaal goed. En die hartjes erbij. Dit is hier met Zalvoort. See it in the house. Make some noise. FM. The deal. Can it be real? Drop the needle. Real, drop the needle. Op jou, en Zandvoort. Een beetje underground, een beetje techie, een beetje progressive, het zet er allemaal in. Maar ongelooflijk hoe lekker het is. Althans, dat is mijn mening natuurlijk. Ja, dan gaan we over naar Vato Gonzalez, presents Dirty House Strictly Own Sounds. Tijdens de Amsterdam Dance Event, ja, het enige echte Amsterdam Dance Event feest waar DJs uitsluitend de muziek mogen draaien die ze zelf geproduceerd hebben. Na een uitverkochte editie vorig jaar keert Vato González zaterdag 17 oktober terug... naar het Amsterdam Dance Event met zijn eigen Dirty House concept in Q Factory. Met Strictly Own Sound zet Vato González een avond neer... waarbij de DJ's voor een avond ook daadwerkelijk artiest kunnen zijn... die ze in hun eigen studio zijn. Vato González, niet eerder is er een evenementconcept geweest... waar DJ's alleen maar de muziek mogen draaien die ze zelf geproduceerd hebben... Ja, nu is dat er wel, Dirty House Strictly Owned Sounds. Tijdens het Dirty House Strictly Owned Sounds evenement... in het nieuwe poppodium van Amsterdam, de Q-Factory... op 17 oktober zal Vato González bijgestaan worden... door bevriende collega's. Zoals het jeugdige Britse talent van de moment Kirby... en Duitse superster DJ Disco. Daarnaast heeft Vato González ook Tony Jr., Mighty Fools, La Fuente... Pepe Rash, Roland, Child's Play, Lady Wii, Boekenville... Lucas en Steve, Stefan Vilein, Schizophrenics en MC Chen uitgenodigd. Ja, Vater González, de meeste DJ's zijn de producenten van hun eigen muziek... en worden tegenwoordig als een volwaardige artiesten gezien. In die lijn wilde ik een evenement neerzetten... waarbij de DJ ook echt de podiummanifestatie... Uh, was zichzelf als producer kan en moet zijn. Vorig jaar hebben we dit al op kleinere schaal gedaan... tijdens de Amsterdam Dance Event, hetgeen een groot succes was... en waardoor er echt een hele speciale vibe in de club hing... Dit jaar gaan we een stapje groter in een nieuwe venue, Q-Factory. De avond moet echt een showcase zijn voor de DJ's... zodat ze kunnen laten zien aan het publiek... waar ze elke week in de studio zo hard aan werken. In de tweede zaal, zal die, uh, die groot zal worden door Carriage Sale... ga ik terug naar de roots van de huidige Deep Future House Sound... UK Carriage Two-Step en UK Bass. Ja, de kaarten voor Dirty House Strictly Own sounds zijn exclusief verkrijgbaar via Ticketmaster... Ga voor meer informatie naar www.dirtyhouse.nl, waar je ook Dirty House Mixtape 9 kunt downloaden om vast in de stemming te komen. Dus Fato Gonzalez presents Dirty House Strictly Own Sounds. En ja, de line-up, hij is bekend. Het begint om 10 eh, uur s'avonds en om 6 uur wordt je de tent vriendelijk verzocht te verlaten. De voorverkoop is 20 euro exclusief fee. En ja, bij Ticketmaster moet je zijn om de kaarten te scoren. Tot zover dit nieuwtje. Ga door naar nieuwe muziek. En dat gaan we doen met een hele lekkere Ibiza-knaller. The Downside. up, the cash. to have it. I like the way you work here The like voor ja, die lekkere diepe plaat uh, Jackson met de Downside. W wat is, oh, wat is het? doet het weer niet. Wat doet het nou weer niet, jongen? Wat? Die nieuwe beeldscherm die ze geplaatst hebben. Ja, dat is nieuw. Ja, dat <laughs> werkt gewoon nog allemaal niet zo. Het is gewoon zwarte, uh, zwarte beeldschermen. Dat, op, is, dat, zwarte dat is de toekomst. Dat is de toekomst. En nu kun je wel meekijken en dan pak ik even een nieuwtje bij. Ja, doe even. E even een nieuwtje speciaal voor Dennis. Dennis, heb jij morgen wat te doen? Ja, ik zat te doen. Oké, okay, nou ja. Maar maakt niet uit, vertel. Vertel, vertel. Oh nee, het is vanavond al. <laughs> oh, ja, wat, nee, voor, ja, dan wat dan verdorie. Dan heb ik niks te doen, dus... Uh... Nee, ik, ik zat helemaal uh, met de zaterdag hier. Oh, maar het ziet er wel heel gaaf uit dit. Ik zie hier zo een naam Felix Jean staan. Nou ja, daar kun je niet omheen, want Felix Jean is met Ainobody verantwoordelijk voor de nummer 1 hit van deze zomer... Ja, de jonge Duitse producer scoorde eerder dit jaar ook al met zijn remix voor Cheerleader. Ja. En ja, 2 oktober, dus gewoon. Vandaag staat hij in de patronaat in Haarlem. Dus uh, trek je stoute schoenen aan, want hij is al in de house. Hij is al bezig om 9 uur. Ja, de, ja of nee. Oh nee, de zaal is open. Excuus, je hebt nog eventjes snel de tijd om erheen te gaan. Want om 10 uur gaat hij beginnen hij tot toch? Hij, hij begint toch vroeg. Hij begint vroeg. Voor, voor een main act vind ik hem vroeg beginnen? Ja, tuurlijk, maar er ja, staan ja. nog meer namen aan. Want ja, ja hij gaat niet tot, uh, Hij gaat tot uh, half twaalf door. En wat staat er dan in uh, de patronaat in Harlem? Daar staat onder andere Kepler met Pep en Rash. En als ik, Ooh, hier, zo, en en als ik hier zo iemand met een grote smaal van oor tot oor zie zitten... dan is dat de one and only DJ Dion Sydney. Want welke plaat hebben die jongens de laatste tijd niet uitgebracht? Ja, maar stuk echt ook allemaal klappers. Gewoon vette klappers. De, de ene na de andere. Ik, ben, ik kan al niet wachten op de nieuwe met Shermanology. Heb je die nog niet? Nee, jij wel? Ja, tuurlijk. Ja, anders zijn we geen... Maar die gaan we niet draaien, hoor Ik die heb die nog we zoveel even. volgende week misschien. Maar wat hebben we nog meer? De Him, Attack en Robbie East. Uh, kortom. De Him maakt ook hele leuke remixes van uh, top 40 hits. ja. Ja, dat ah, weet ik niet, de Ken, de Ken. Ja, ja, ja. Maar ik, ik krijg hier een mailtje ondertussen binnen en iemand die zegt, Felix help me eventjes herinneren. Ja, ik heb uh, vanavond een openingsplaat Eagle Eyes gedraaid, maar even uh, die herken, uh, herkenbare. Nou ja, dat... Oh, oh, oh, die... Die, ja, nou ja, en, en deze dan nog eventjes. Ja. Yeah. Het lijkt wel hier Sensation, zo uh, ja. Uh, Sony, uh, ja, ja, ja. Nou ja, Omi cheerleader, Felix Jean. Nou. nou Niks meer aan toe te voegen. Niks meer aan toe te voegen, toch? Maar, de, maar die dus, die, die staat vanavond in de patronaat. Kaarten zijn 17 euro. Hé, hey, mag je drie keer raden wat ze gaan aanvragen bij hem? Nou? Oof. Zie ik al die 16-jarige meisjes. Heb je cheerleader? Nou, ik denk, ik denk dat hij gewoon al zijn plaatjes achter elkaar gaat draaien. Ja, ik denk het ook. Ik denk nee, dat, ik gewoon denk dat, dat het gewoon een hit showcase wordt... Uh... En uh, ze, ze hebben ook flink aan uh, promotie gedaan uh, bij de Patronaat. Want als ik zie... www.villijon, YouTube YouTubevillijon, Facebook. Nee, je hoeft niet bang te zijn dat je hem over het oog ziet. Hij is lekker multimedia. Zo. Potverdorie. En, en hoe. En hoe. Ik zeg Dennis, voordat jij je zit gaat draaien... Ik, ik wil even gewoon knallen. Ik even wil gewoon even de handjes luchten. Ja, we zijn zo lang niet geweest dat stof oh. van, de stof moeten van de, van de box af, hè? Ja. Nou, dat... Ik denk dat het met deze plaat van D.O.D. wel moet lukken. O.D.? O.D. Ja, D.O.D. Wel te verstaan. Of Mixmash. Een beetje oldschool rave. Daar zijn wij niet vies van hier, wij zien het. Zeker niet. Hé, hey, Dennis. We gaan ja. straks iemand bellen. Wie? The one and only DJ Raymundo. Raymond. Gewoon vriend van de show. Dat dacht ik ook. Maar nu eerst. D.O.D. Oh yeah. je no, I know you like <laughs> I know you like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 Ik kreeg een mailtje van Lisanne en Lisanne zegt... Oh, heb je, heb je nou niet eventjes iets, iets rustiger? Nou, oké, okay, oké. Okay. Dan switchen we gewoon gelijk over. Ja, wat zou je zeggen? Ze wou iets vrolijks. Iets vrolijks, Nou ja, dan heb ik hier gewoon uh, ook van Mixmash, maar dan binnenkort uit de open. Mixmesh, deep, Happy Five van Patrick Hagenaar. Ik zeg... Dat belooft een vrolijk plaatje te worden. Ik word er nu al vrolijk van een big smile. Nice, for oh, speciaal voor dat uh, saxofoontje. Oh, heerlijk, nieuwe muziek hier. Patrick Hagenaar met Happy Vibes. In de Original Mix. Samen met Mariam. Of Mariam, Mariam. Uh, ja, het is Griekse ei. Uh, we, we, we rekenen het allemaal goed, Marianne uh, Weber. Zo jammer weer dit. Je neemt hem mee, hè, hier naar een uitzending. <laughs> Jongens, jongens, jongens. Jemig. Een jemig de beemig. Hé hey Dennis, ik denk dat jij Hurts wel leuk vindt. Hurts. Hurts. Mega Hurts. Nee, light. Hurts met light. In de bakermat remix. Uh, ja, die is gaaf. Die heb ik uh, smoky gedraaid. Hij weer wel hoor. En sta je binnenkort nog in smoky uh, morgen Eh, morgen. Morgen. Misschien komt hij daar ook wel voorbij. Maar hier draai je hem nu keihard. Of de uh, 106.9, 104.5 Do you know what it hurts like to be left alone Het doet Do you know what it hurts like It hurts Won't you get up, shake in the darkness Won't you get up and we can just start this now. Huh, huh? Cause when you get up, I couldn't deny it. You're the one I want on my side to Turn up, I just wanna see you turn up the lights. I just wanna see you dancing. De nieuwe remix van Bakermat met Hurts. En ja, zometeen na het nieuws van 10 uur gaan we even bellen met de one and only DJ Raimundo. Even uh, vragen wat ze gaan doen met Amsterdam Dance Event in The Escape. En ja, ik heb nog één plaatje denk ik zo voor het nieuws van 10 uur. Wat, wat zeg je Dennis? Nog één plaatje, ja. Maar de, dat, dat, is, dat is me er een, hoor. Oeh. Echt een, kla, een klappert. Nou, het is gewoon lekker alsof je met vakantie bent. Een rim, is het er dan? Ik, ik, ik zie hier al een cocktail voorbij komen met ja. uh, rummetjes erin. Oh, ho, oh, Oké, oh. oh, dan gaat ie weer. Rhythm. Rhythm Starcase. Esta Musica. Hey. op een sublabel van... Uh, ja, Gregor Salto's. Latin Lovers. G-Rex, toch? Nee, Latin Lovers. Oh? Ja, ja, ja, we, we zijn uh, tegenwoordig... Uh, Latin Lovers. Latin Lovers? Ik hou wel van Latijn. Ja, ik ook wel. Zometeen meer muziek hier bij See It. En natuurlijk de one and only DJ Dion Sydney in de house.